Drie uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Een gezant van de Libische leider Gaddafi was vandaag in Griekenland... voor overleg met premier Papandreou. De gezant wil dat er een eind komt aan het geweld in Libië... zei de Griekse minister van Buitenlandse Zaken na afloop. Maar er zijn geen concrete oplossingen voorgesteld. In Kazachstan heeft president Nazarbayev... zoals verwacht de presidentsverkiezingen gewonnen. Volgens ExitPols kreeg hij 95 van de stemmen.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 Air France en vliegtuigbouwer Airbus willen de zwarte dozen met vluchtgegevens vinden. Drie eerdere zoektochten leverden niets op. Wat voor brokstukken er nu gevonden zijn, is nog niet bekendgemaakt. In Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust, lijkt een padstelling te zijn ontstaan tussen de troepen van de rivale Ouattara en Bakbo. Sinds gisteren wordt er nog maar sporadisch geschoten. Troepen van de gekozen president Ouattara bereikten Abidjan vorige week nadat ze 80% van Ivoorkust in handen hadden gekregen.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 Ik zou nog maar niet hebben gaan. Het is de nacht van leven. Zo, nou, uh, de jongens zijn nog aan lekker aan het opruimen. Hè? De, de, Tony, Lucas en, en Bobby. Dus die hoor je misschien af en toe op de achtergrond. Maar wij moeten natuurlijk gewoon door. En we gooien de boel gewoon weer eens om. We gaan eerst maar eens even horen wat Rex van Beuningen nu weer recht heeft te zetten... Uh, wat betreft de geschiedenis van de popmuziek. Hè? Want er zijn toch een aantal steken gevallen daar... Goed dat Jan Eemhuis hem te pakken kreeg. Rex van Beuningen, goedemorgen. Goedemorgen, Jan Eemmans. Ja, Wij zetten op gezette tijden misstanden in de geschiedenis van de popmuziek recht. Met jouw hulp, welke groep wil je vandaag behandelen? Ik wil het razend graag met je hebben over, um, over Boney M. Met Bobby Farrell natuurlijk. Zeker mijn goede vriend, Bobby Verhaal. Steek van wal. Nou, kijk, ik, uh, ik wil even iets zeggen. Ik denk dat niet iedereen dat even leuk zou vinden. Maar misschien anderen ook wel, wel heel verheugd Zij met de volgende mededeling dat ik was close met Bobby Verhaal. En ik weet van hem dat hij alles gezongen heeft. Men zegt dat, uh, dat die producer, hoe heet die ook weer. Het was toch die Duitse, uh, die Duitse producer, uh, Frank... Uh... Frank Varian. Ja, die zegt dat hij alles gezongen heeft, maar dat, dat wil ik ten, ten stelligste bestrijden. Want uh, Bobby Verhaal had zelf een hele erg mooie, lage bariton. Maar, uh, hoe weet je dit? Ik was heel close met Bobby Verhaal. En Bobby heeft mij een keer uh, naar de studio uh, voor de Ma Baker Sessions meegenomen. En ik heb dus zelf dus ook uh, daarop gespeeld. Wat speelde jij? Castanjaat. Oké, okay, Rex. <laughs> Dank je wel. Goed, we gaan het mysterie van Emily spelen. Uh, u weet het, uh, Jan Hemoos heeft een tekst geschreven en, uh, over iemand. En uh, u moet raden over wie dat is. En het is ingedeeld in drie fragmenten. En als u het naast het eerste fragment al weet, krijgt u maar liefst drie uh, knijpkatten. En na tweede nog twee. En na het derde nog eentje. En ik zou zeggen. U uh, moet dan dadelijk bellen 0800-1121. Hier komt het eerste fragment. We kunnen het gewoon niet. Nederlanders weten zich geen raad met beroemde landgenoten. Dat zal wel met jaloezie te maken hebben. En met Calvinisme. We zijn in staat om onze beste voetballer ooit... eerst te dwingen, maar eens een diplomaatje te halen... een diplomaatje te halen voordat hij iets over voetballen mag zeggen. Talent, ja, ja, dat zal wel. Ik ga eerst maar eens dus gewoon, net als de rest, een vak leren. En dan praten we verder. Gelukkig zijn, gelukkig zijn er wereldberoemde Nederlanders... die zich daar niets van aantrekken. En met succes. Door gewoon te zijn wie ze zijn, met talent en al... Nou, als je denkt te weten, 0800-1121. En uh, wat ga ik draaien? Oh ja, dat is nieuw, komt uit Denemarken. The Blue Van. Nou ja, het album Love Shot is al uit sinds september. Maar uh, dit is een nieuwe single, lag bij mij op de deurmat. Om lekker wakker te worden. MUZIEK drive Ben, heet dit bandje. Goed, aan de telefoon. Jelle. Goedenacht, Jelle. Hoi. Hé, hey, hoi, hoi. Ja, wat heb jij gisteren gedaan, tenminste zaterdag, lekker met die zon? Een beetje, ik had pijn in mijn rug. Ik had op de kou gelegen. Oh. Dus ben ik even lekker warm onder de dekens blijven liggen. Oh. ik lag wel met uh, slaapkameraam de zon. Oh, oké, okay, gelukkig. Is overgegaan. Oh, dat is heel fijn. Dat is ja. verheugend om te horen. <laughs> Jelle, wie denk jij dat het is? De heer J.C. Niet na Nazareth maar Barcelona. oké. Okay. Johan Kruis. Ja ja ja ja, ja. Dat, dat lag een beetje voor de hand maar dat is natuurlijk dan nooit goed hè dat weet nee, je. Dat... Maar kan maar goed horen, hoor. Maar goed. Ieder... aprilgrap zijn. Nou, nou, iedereen denkt, die belt, denkt dat het uh, JC is. Al vijf bellers heeft uh, Thomas moeten neerleggen. Maar het is dus niet Johan Cruijff. Het is iemand anders. Nou goed, uh, Amy, uh, Jelle, bedankt. Uh, okay. Blijf luisteren. Als je me dadelijk uh, denkt wel te weten, bel gerust nog een keer. Goed zo. Dag. Hoi. Uh, en dan aan de lijn, Frans. Ja, uh, dag Adeline. Dag Frans. Hoe is het met Frans? Nou, prima. En als je wil weten wat ik vandaag gedaan heb... Ja. lekker in de tuin gewerkt. Ja, heerlijk, hè? Ja, fantastisch weertje. Nou, super. Ik heb... Uh, uh, ik heb... Nou, ik heb buitentafel zitten schrobben... maar zo heftig dat ik hier nu twee wonden op mijn vingers heb... van het schuursponsje. Nou goed. Dus die zit niet helemaal open. Ik moet eigenlijk een pleistertje gaan zoeken. Maar goed, dit doet er helemaal niet toe. Frans, wie denk jij dat het is? Nou, eh, toen ik inbelde en eh, het aan je medewerker moest zeggen... zei ik ook Johan Cruijff. Ja, zegt hij, er zijn al 88 anderen eh, die hebben opgebeld... en allemaal Johan Cruijff hebben genoemd. Nou, eh, dus had ik een andere suggestie. Abel Enstra, want dat was toch eh, de beste voetballer van Nederland... Daar is notabene een heel stadion naar vernoemd. Ja. ja. Maar het zal wel verkeerd zijn. Het ja, is helemaal verkeerd. Ja, dat dacht ik wel. <tie> het is geen voetballer, mensen. Dat zeg ik nu maar vast. Dat verraad ik alvast. Hé, hey, uh, Frans, blijf luisteren. Ik ga gewoon het volgende fragment voorlezen. En uh, als je denkt dat je het weet, bel je nog een keer. Oké? Okay? Ik bel nog een keer, hoor. Dag. <tie> Oké, okay. joi, Hier komt het tweede fragment. Hij heeft zijn hele leven gedaan wat zijn gevoelen ingaf. Trok zich niks aan van het grote geld. Misschien omdat hij wist dat het met die bankrekening toch wel goed zou komen. Liet zich nooit in een hokje duwen, terwijl dat in zijn vak buitengewoon gebruikelijk is. En zorgde dat we eigenlijk zo weinig mogelijk over hem te weten kwamen. What you see is what you get. Niks meer en niks minder. Daar moeten we het mee doen en zo geschieden. 0800-1121 als u het denkt te weten. En dan we ga ik luisteren. Dat gaan... Oh, ja, dit is een, uh, een cd die ook maar op mijn bureau blijft zweven. Uh, steeds in de reservelijst terechtkomt. Nu dan maar. Uh, Zarif is dit. En ze groeide op in Londen met uh, een Schotse vader en een Iraans-Joodse moeder. En hij houdt van alles. Uh, funk, soul, pop. En het titelnummer van haar album uh, Box of Secrets. bestaat al drie jaar. Maar ja, nu pas is dat een singeltje geworden. Tenminste, hier in Nederland. Laat maar horen. Ja, doe maar. Joop, doet hij het niet? Joop? Joop doet de techniek. Oh, de cd doet gek. Dat kan niet, want het... Oh, dat is een cd. Ja, dat is wel een cd, ja. Dat lag ook weer bij mij. Uh... Doet hij het niet? Nou, weet je wat? Dan uh, gaan we naar het volgende nummer. Want dat hebben we, dat, die doet het zeker wel. Die we hebben we vorige week ook gedraaid. Dat is uh, de Gypsy, Gypsy Ska Orchestra uit Antwerpen. No Disco Boy. Doe die dan maar. Heb je die ook ergens? Ook niet? Uh, nou, dan, uh, je kan ook Elmo Race... Welke plaat? Wat ga je nou draaien, vier. Oké, okay, nou, we zouden toch de Box of Sequence... Nou, komt-ie, hoor. Misschien. Ah. Ik zit lekker, sorry, een mandarijntje te eten. Aan de telefoon hebben we um, Karel, goedenacht Karel. Heet jij Karel? Uh, goedenavond Karel, ja zeg het eens. Jij heet Karel? Ja. Karel, jij belt mij, dus. Ja, klopt, dat klopt, ja, ik, ik, had, ik, had wel, ik had wel die gedachten, maar ik denk dat ik er ver naast zit. <tieft> ik dacht aan Karel Appel, maar dit zal wel ver naast en, en hoe kom je bij hem? Hoe kom je, je, bij, hem? Hoe kom je hey? bij hem? Nou, gewoon, uh, die deed ook maar wat hij wat, wat er dus zin aan had. En uh, dat verkocht heel goed. En het was geen voetballer. Ik denk nou ja, een schijfstraatje bewandelen. Misschien kom ik in de buurt. Ja, nee, nou, ik vind het heel grappig dat je, dat je op die naam komt. Maar inderdaad, hij is niet goed. Maar het is niet goed. Hé, hey, Karel, ja, nog op? eventjes. Heb jij een fijn weekend gehad? Ja, ik heb lekker geslapen vandaag. Dus, uh... Geslapen? Je werkt s'nachts, of wat? Ja. De laatste nachtdienst ben ik weer twee dagen vrij, dus... Uh... Nou, lekker. En nu ben je dus uh, s'nachts wakker. Dat krijg je dan, hè? Ja, dat is wel de bedoeling, hè? zeggen, ja. <laughs> Nee, want ik, ja, ik loop net even buiten rond, dus ik kon net niet doorkomen. Dus ik denk van, ja, ik weet niet wel, wie ik nog gemist heb qua oplossingen. Nee, waren wat twee... Gezicht is. nee, twee voetballers, hè? JC en, uh, en uh, Abelenscheid waren allebei fout. En Karel Appel helaas ook. Hé, hey, uh, Karel, ik wens je goede wacht vannacht. En, uh... jij sterk met succes? Ik hoop dat de oplossing eruit komt. Ja, ik ga het de volgende bellen. Oké, okay, ja? doeg! Oké, okay, bedankt, doei! Aan de telefoon Adriaan. Adriaan, nog niet zeggen wie je denkt dat het is, hoor. Nee, dat is goed. Is alles goed met jou, Adriaan? Ja hoor, ik lig hier met de zak van Taren. Wat, onder de dekens? Nou, nee, net erboven, nee. <laughs> Hoezo een daar? Wat? Hoezo? Nou ja, ik lig meestal in donker te slapen, hè. Dat is waar, ja. Maar om te bellen moest ik toch wel even een paar nummertjes opzoeken. <gülter> Met de zaklantaren. Hey, Adriaan, je voelt de bijl hangen. Ik ga even het laatste fragment voorlezen. Dus oh. blijf aan de lijn. Ja. ja. En dan heeft hij ook nog eens de eeuwige jeugd. Of het nou hier is, of aan de overkant van de oceaan... Hij wordt al decennia lang bewonderd door de ene generatie na de andere. De victorie begon met die andere wereldberoemde Nederlandse vakman. Een regisseur die honderdmaal groter denkt dan Nederland lang en breed is. We weten niet wat hij denkt. We zien hem voortdurend veranderen. Dat is zijn vak. Van ridder tot schurk, het gaat allemaal even naturel. Misschien bestaat hij zelf niet eens, behalve dan in zijn personages. Nou ja, zeg het maar. Adriaan, zeg het maar. Rutgerhouwer. Ja, helemaal goed. goed eh, eh, waardoor, waardoor, eh, waardoor wist je het? Waardoor dacht je aan nou, hem? Nou, meteen. We hebben toch maar één beroemde Nederlander eigenlijk. In het <laughs> buitenland. <laughs> Zo'n beetje. Ja, als het niet uh, Johan Cruijff is, dan moet het... Uh, ja, daarom. Ja, ja, ja. <laughs> nou, Karel Appel vond ik ook wel een goeie. Ja, zeker. Huh? Nou, ja. Ik nou, heb uh, ook wel eens met hem gedanst vroeger. Met wie? In het uitgaansleven. Met wie gedanst? Met Rutgerhouwer. Oh ja? Ja, zo'n is een heel aardige jongen, was het. ja, ja. Ik, In ik, ja. de Langs, ik weet niet of je het kent. Waar is dat? In de Leidse Dwarsstraat of zo. Oh. Was een soort, uh, op de zolder een gigantische dancing. Oh. Het was van de studenten natuurlijk. Oh ja, nee, nee, ja, nee. Zoiets. Ja, zoiets. Ja, dat was heel leuk. En ik heb naast hem gezeten toen hij op het Storygala <laughs> in de City... Toen is hij naar Amerika gegaan, die... Hij had met Monique van der Ven de, de, de Gouden ster gewonnen of zo. En dan kregen ze een reisje naar Hollywood. En toen is het begonnen eigenlijk. Echt waar? Oh ja, want dat kregen ze natuurlijk voor uh, hun rollen in Turks Fruit. Ja, ja, ja. En toen ja. hebben ze een Gouden Story gekregen? Of? Ja, het is ook maar één keer geweest. Het liep helemaal uit de hand, het feest. oh, oh. Het, uh, het was wel heel leuk, ja. Oh, wat grappig. Met allemaal Gloria Gayners die optraden en zo, weet je wel. Wat leuk, Ja, ja. Nou, dat is dus, een uh, jaar geleden. Nou, goed. Ja, sympathieke man en een goeie, goed acteur. Ja, ik, ik, heb ooit les gehad van zijn uh, moeder, die gaf les op de toneelschool uh, uh, in uh, of wat geen, nou, toneelschool ja, in Utrecht, de Academie voor Expressie, door woord en gebaar. Oh ja. Teunke Hauer, ja, hele ja, grote. Ja, vrouw. Ja, grote ja. vrouw. Waanzinnig. Oké, okay, um, jij hebt uh, uh, de, uh, twee knijpkatten gewonnen. Ik heb ze net nou, weer nou, ingeslagen. Ik ben ook voor het eerst van mijn leven. <laughs> Leuk ja. toch? Ja. Nou, hey, ja. Blijf aan de lijnen, noteert Thomas ja. je gegevens. Ja, en dan uh, stuurt hij die, die dingen naar jou toe. Ja. Ik ben een trouwe luisteraar trouwens. Goed, fijn om te horen. Daar gaat hij aan. Doei. Um, ja, Nou ja, heb je dan die nu... de? Uh, ik, ik kijk even naar Joop, want die, die cd-speler van, de, van deze studio's is een beetje uh, vreemd aan doen. Oké, okay. de Antwerp Gypsy Ska Orchestra, No Disco Boy, oké. Okay. Like gypsy reggae, I will shed no tears. Go listen to Britney Spears. I can move like a rat, jump like a cat, swing like a bat. You can even call me a twat. Jump in a lake, even call me fruitcake. But the only thing you gotta do when I'm here with my crew, fucking nationality, smash it through the walls. The boundaries and barriers are the cause of all the wars. Multinational corporation get us out of the starving nation. That's why right, we don't want no.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 Dat was Antwerpen. En daar komen we gewoon weer terug in Nederland. De Elmo Racetrack, die hebben dus een nieuwe uh, album uit. Unicorn Loves Dear. En dit is het titelnummer. You don't have to really know me. Do you really want to get to know me? Unicorns of dear you say, in the middle of the day. These are code words we cling on to. Still the moon rides high. And I will break the chain. Think only happy things Our heart will be the same We'll beat again Breaking your heart was never an option Someday I will, someday I will Make it up to you somehow Breaking your heart was never an option Unicorn loves dear, dear loves unicorn These a coper we can say Copers we can all obey get to know me Ik vind het wel een bijzonder beentje hoor, dat uh, LMO-race-track. Nou, wordt ook overal geprezen, deze, dit album. Uh, ik ga nou eindelijk, dat staat ook al een tijdje op mijn op een lijstje, reservelijstje, dat. Die zei sou die, die zag ik voor het eerst, al twee jaar geleden geloof ik, in, uh, bij de wereldtijd door. Ik dacht, wauw, dat nummertje wat ze ook deed, dat Ragamuffin. Dat kleine meisje met die, uh, die dus die uh, fascinatie heeft met, met, ja, uh, met die Jamaicaanse muziek. Dat doet me ook een beetje denken aan uh, Lea Rozier... die we hier vorige week hadden. En, uh, nou, die Celle heeft heeft uiteindelijk een, een album gemaakt. Ik moet je zeggen dat ik het niet helemaal uh, te gek vind. valt me eigenlijk een beetje tegen. Maar uh, er zit één nummer op wat ze doet met uh, uh, Zilo Green... Dat is toch ook wat, hè? Dat hij dat zomaar deed. Die heeft dat opgenomen op afstand. En die hebben dat dus. Die hebben elkaar helemaal nooit ontmoet. Maar die hebben samen, dus dat nummer is in elkaar ge, gevlochten. Ik vind dat uh, zijn stem. Uh, uh, ja, het nummer wel een beetje omhoog trekt. Want als je goed luistert, heeft ze iets geknepends. Het is natuurlijk een heel mooi popje. Daarom uh, vond Prins haar ook weer te gek, hè? Mocht ze in het voorprogramma spelen, van Prins niet te geloven. Het is echt zo'n typeje. Maar, Silo uh, Green. Dat vind ik wel uh, te gek, die vent. Die is morgen dus in, uh, in de melkweg. En dan heb ik kaartjes, maar nou is het dus thuis bij mij. Is er een gevecht of uh, want mijn dochter mag en of, of mijn man gaat of ik. Ik denk dat hij maar moet gaan, want hij is al zo lang niet in de melkweg geweest. Dus, uh. Maar nu uh, gaan we even luisteren naar uh, uh, Sila Sue en Silla Green. Take my Cecilia Sue en uh, CeeLo Green. CeeLo Green, uh, dus uh, maandagavond, vanavond moet ik zeggen, al in de Melkweg. Een uh, concert wordt volgens mij een aantal keer is uitgesteld. Om allerlei redenen. Uh, wat ga je draaien? Oh ja, gewoon uh, een soundtrack van uh, American Beauty. Thomas Newman schreef die. En dit is een hele bekende: Dead Already. Thomas, Thomas moet zachter, ja oké, okay. Thomas Nieuwen is dat met Dead Already. Uh, we gaan namelijk een hoorspel luisteren, uh, een uh, fijne uitgaan van Rubenstein, rubenstein Rubinstein. Rubenstein. Maar ik las overigens dat uh, verheugend nieuws, vanaf uh, 1 april, kan je, als je met de KLM vliegt, dan heb je een kleine selectie van luisterboeken in je... Armleuning, Ja, toch? Nou, dat vind ik nog eens een aanwinst. Afijn, we gaan we nu luisteren? Uh, de zesdelige serie The Triffits. is namelijk net verschenen als drie-cd-luisterboek. Naar dat science-fiction-verhaal van de Brit John Wyndham uit 1951. De BBC maakte er al in 1953 een hoorspel van. En uh, hier volgde de AVRO in 1969. Het is prettige oude meuk. Om er goed in te komen, doen we gelijk maar twee afleveringen. Even onderbroken door het nieuws om vier uur. Komt ie. Thank you. Een hoorspel in zes delen naar het gelijknamige boek van John Wyndham. Vertaling Alfred Pleiter. Eerste deel, het begin van het einde. Ben je klaar? He? Bijna. Alleen dit nog even afdrogen. Ik zou je wel even helpen. Hier is een doek. Wat is dit voor geks? Een heel speciale distilleerkolf. Voorzichtig. Het heeft me uren gekost om hem te blazen. Al het scheikundige glaswerk ziet er net uit... alsof je er koffie in zou kunnen zetten. Dat zou ook best gaan. Als er vandaag de dag nog zoiets als koffie bestond, tenminste. Schiet je een beetje op? Ik mag niet mopperen. Maar uh, ik heb meer kolen nodig. En je hebt pas nog een ton gehad? Oh, maar daar heb ik lang niet genoeg aan. Lieverd, Wat wil je daar toch mee? Keuken zou distilleren uit zeewater... Daaruit ijzerig natrium maken en tenslotte natriumcyanide. Hoop ik. Maar er is toch wel een simpele manier om aan zout te komen? De dichtstbijzijnde zoutmen is helemaal in Woestershire. En de dichtstbijzijnde kolenmijn? Veel dichterbij. in Kent. En hoe wil je daar komen? Hier vanaf het Island White in deze moeilijke tijd? Er ligt een landingsvaartuig voor tanks op het strand bij Coase. Het schijnt nog vrijwel intact. En Michael denkt dat hij de motor wel kan repareren. Ik ga het comité voorstellen dat we daar dan een boeldozer en een half dozijn vrachtwagens in laten... langs de kust naar Dover varen... en proberen of we van daaruit het binnenland kunnen bereiken. Je zou er wel eens een warme ontvangst kunnen krijgen. Oh, we kunnen wat lappen stof meenemen om met de mijnwerkers te ruilen. Wanneer er tenminste de mijnwerkers zijn? Nou, die waren er vorige maand in ieder geval nog wel. Ivan is erheen geweest met de helikopter. Ze hadden de zaak tamelijk goed georganiseerd en heel vriendelijk... We zouden een geregelde ruilhandel met ze kunnen beginnen. Dat lijkt me veel beter dan huis in huis naar overgebleven kolen te gaan zoeken. Gek dat de mensen over het algemeen nog maar zo weinig kolen in huis hadden. Oh, het was ook al mei. Toen het gebeurd is? Oh ja. Nu is het ook alweer mei. Zes jaar geleden. Oh, hallo, Bill. Josella. Ah, Allery. Gelukkig dat jullie er nog zijn. Hey, dag, Hillary. Nou, We wilden net gaan. Niks daarvan. Ik heb dit ding eindelijk aan het lopen gekregen. Voornamelijk voor jou. Wat is dat? Een bandrecorder. We hebben hem eindelijk weten aan te passen aan het voltage van de generator. En nu moeten jullie er allebei in praten. Over wat? Over alles. Het is voor onze afdeling geschiedschrijving. Waarom juist ik? Omdat jij alles vlak voor de catastrofe hebt meegemaakt. Althans, wat de Trivit-kant betreft. Maar dan kan ik toch ook wel gewoon schrijven? Nee, om twee redenen niet. In de eerste plaats omdat je dat toch nooit zult doen. Nou. En in de tweede plaats omdat het meisje dat het moet uitwerken blind is. Zoals je best weet omdat zij een van jouw vrouwen is. Sila, bedoel je? Ja. Laten we dus nou maar meteen beginnen. Maar dat hoeft toch zeker niet vanavond al te wel, Jawel, meteen? jawel. Want ik wil gebruik maken van iedere minuut dat de generator draait. Huh. Begin maar. <laughs> je hebt makkelijk praten. Het valt niet mee om je zo opeens terug te verplaatsen in het begin van de zeventiger jaren. De mensen die toen leefden hadden geen begrip voor de meeste dingen die ons nu bezighouden. Wij leefden toen toch ook? Nou, jij kan hooguit drie zijn geweest. Ik was negen jaar... toen er een zekere Umberto Palangues op bezoek kwam... bij de directeur van de Noordelijke en Europese Visolie Maatschappij. Het was niet het eerste bezoek dat hij daar bracht. Uh, gaat u zitten, Mr. Palangues. Dank u. Sorry dat ik u bij uw vorige bezoek niet te woord heb kunnen staan... maar ik had een belangrijke bespreking. Oh ja. Wij hebben het oliemonster dat u hebt achtergelaten... in ons laboratorium laten analyseren. Oh ja. Ik moet zeggen, interessant. Heel interessant. Hm. Ik had wel gedacht dat hij dat zou zeggen. Het is natuurlijk een plantaardige olie. Maar met een veel hoger gehalte aan vitamine... dan al die dierlijke vetten die men uit visolie maakt. Ja, ja, dat geef ik toe. Om u de waarheid te zeggen, wij hebben iets dergelijks nog nooit eerder gezien. Dat komt wel. Over een jaar of acht wordt de wereldmarkt ermee overstroomd. Denkt u dat heus? Niet zolang u daar nog een stokje voor kunt steken, doet u dat? Zo genuanceerd zou ik het niet uit willen drukken. Maar ik wel. Ik hou niet ervan om de dingen heen te draaien. Nee, ik zal u nog eens iets vertellen. U hebt geen enkele kans om dat te verhinderen. Het proefstation waar dat monster vandaan komt... is een heel eind van u vandaan. Zowel geografisch als uh, ideologisch gesproken. Wat bent u voor landsman, Mr. Palangues? Ik ben Zuid-Amerikaan, maar dat doet er hier niets toe. Ik ben wereldburger en ik heb overal relaties. Hmm. Ik heb iets gehoord over experimenten... met het vitaminiseren van zonnebloemolie. Maar dat is het niet. Nee, geen zonnebloemen. Een of andere... Noodvrucht? Nee, het schijnt een volslagen nieuwe soort te zijn. Hier had u er een afbeelding van. Goed, goed, het. Wat is dat in Zebelsnaam? Weet u zeker dat het wel een plant is? Absoluut. Het lijkt wel een kruising tussen een giraf en een Schotse terrier. Het is een kruising tussen een heleboel, waaronder een paar bijzonder griezelige. Maar over een paar jaar brengt het een veel betere olie dan de uwe voor tegen nog niet de helft van uw prijs... Hmm. Wat hebt u aan te bieden? En hoeveel wilt u daarvoor hebben? Ik breng u binnen een half jaar een pak kiemkrachtig zaad. Maar daar wil ik 100.000 pond voor hebben. Werkelijk? Wanneer u alle aspecten van deze zaak bekijkt... ...zult u toch wel moeten toegeven dat dat bijzonder redelijk is. Ik zal het toch eerst met mijn mededirecteur moeten bespreken? Ja. Natuurlijk, dat begrijp ik. En verder wil ik nog een voorschot van 25.000 pond hebben. Dat is een groot bedrag. Toch niet. Ik zal er namelijk een straalvliegtuig voor nodig hebben. Een verdraaid snel straalvliegtuig. Maar het bleek toch niet snel genoeg. Hij landde s'nachts op een kale vlakte in Siberië. Een man met een pak onder zijn arm holde naar het vliegtuig, stapte in... waarna het onmiddellijk weer startte en stijl steeg. Ergens boven de stille oceaan werd het echter achterhaald en neergeschoten... Toen de brokstukken achtervolgd door de jagers tot vlak boven het wateroppervlak in zee waren verdwenen... hing er alleen nog een wit rookspoor in de lucht. Maar dat was geen rook. Het was een wolk van zaad. Zo licht, zo eil, dat hij zelfs op grote hoogte nog bleef zweven... en zich zo over de hele wereld verspreide. In hoeverre berust dat verhaal op deductie? Bijna helemaal niet. Een paar jaar later kwam er een zekere Fedor opdagen. Die vertelde dat hij Umberto bij de voorbereiding had geholpen... Hij had een landingstrip met landingslichten uitgelegd en zo. En hij had de vliegtuigen die Palangwes gingen achtervolgen horen starten. Er is trouwens geen andere verklaring voor het feit... dat de Triffits opeens overal op de wereld opdoken. Wij hadden er zelfs eentje in de tuin achter ons huis. Ik was toen vijftien. Uh, pap, heb je dat geheimzinnige plantje achter de composthoop gezien? Hmm. Wou jij je vader bij de neus nemen? Nee, ik meen het serieus... Het is een heel gek plantje. Kom maar eens kijken. Tussen de berberus en de schutting. Hier. Potverdorie, ja, Billy. Je hebt gelijk. Wat is dat voor een gek ding? Ik heb geprobeerd om het te determineren, maar het staat niet in de flora. Het, het heeft iets tropisch. Ja, in die trompetvormige kelk bovenop ligt iets wat op een opgerold blad van een vader lijkt. En er drijven allemaal dode vliegen in. Nou, mooie is het in ieder geval niet. Weet je wat? We steken hem uit en we verbranden met de rest van het onkruid. En nee, vader, niet doen. Hm? Waarom niet? Nee. Wat wil je er in vredesnaam mee uitrichten? Nou, observeren. U weet wel, bestuderen en kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Nou, vooruit daarmee. Maar ik wou dat je net zoveel tijd aan je wiskunde spendeert als aan die uh, natte his. Geen natte his, vader. Biologie. Eh, nou, je mag het noemen zoals je het wilt, maar daar zul je later niks aan hebben. Maar iemand die zijn wiskunde kent, kan er altijd van verzekerd wezen dat hij een goede 9 baan... 9 augustus. Hij is nu 170 centimeter hoog... en de knolstengel heeft een doorsnede van anderhalve meter. Het lijkt me een soort vleesetende plant, zoals het kannekerskruid... Want er liggen steeds weer nieuwe vliegen in de holte bovenop de steel. Oh, de als je eens centen... wist hoe zonde ik het vind dat je al die tijd aan je planten spendeert. Wiskunde is heel wat belangrijker. September. Hij is weer 12 centimeter gegroeid. Die stijf opgerolde stengel in de kelk lijkt wel een veer. Vanmorgen lag er een dode vogel naast. Maar dat lijkt volkomen toevallig. Vandaag, jarig, zestien geworden. Ik heb een boek je over atoomenergie. Als je atoom enige belangstelling voor wiskunde getoond, jongen... dan hadden we tientallen interessante baantjes voor je geweten. Maar nu heb ik er echt In een hoop. Ik stond ernaar te kijken toen de vier kleine takjes... onderaan de stengel opeens begonnen te trillen. Ze trilden er tegenaan, wat een dof, ratelend geluid maakte. Dit is iets nieuws. Ik heb gesolliciteerd op een advertentie in de krant... voor de researchafdeling van de Noordelijke en Europese visoliemaatschappij. Ik vermoed dat het iets met walvisstraan en palm- of aardnotenolie te maken heeft. Klinkt me wel interessant, maar ik word natuurlijk toch niet aangenomen. Gaat u zitten, mister... Eh, Mason, meneer. William Mason. Juist. Mijn naam is Luckner. Ik ben hoofd van de researchafdeling... Vertel eens iets over jezelf. Wat, wat wilt u weten, meneer? Vertel maar wat je interesse zijn... waarom je bij deze maatschappij wil komen, wat je wilt. Nou, meneer, ik interesseer me vooral voor planten en dieren... en alles wat leeft. Ik hou niet zo erg van achter een bureau zitten rekenen. Wat was je beste vak op school? Biologie, veruit. Daar heb ik in mijn vrije tijd ook veel aan gedaan. Oh ja? In welk opzicht? Nou, er staat een plant bij ons in de tuin die niemand kent... Daar heb ik de ontwikkeling van bijgehouden. Hoe ziet die plant eruit? Hij heeft een ronde met bladeren bedekte bolstengel... die op het ogenblik een diameter van 210,5 centimeter heeft. Daaraan ontspringt een stengel met een omtrek van 82 centimeter... die 120 centimeter boven de bol uitsteekt. De totale plant is nu 2 meter en 10 centimeter hoog. Nou, nou, dat klinkt heel grondig. Ja. Vertel me eens hoe je er verder uitziet. Als een soort... Uh... Een harige giraf zonder poten en een vleesige kelk in plaats van een kop. Wat? Sorry, meneer, het is niet zo'n goede beschrijving. Dat is het juist wel. Zitten er vier takjes aan de voet van die stengel? Ja. En in die kelk zit daar een opgerold ding in dat een meeldraad zou kunnen zijn? Precies. Wacht dan maar eens even. Geef me de directie even. Hoe lang staat hij al in jullie tuin? Ik heb hem een half jaar geleden ontdekt, meneer. Maar hij moet toen al een tijdje gestaan hebben. Juist. Met Walter nou, meneer. Ik heb hier een jongen, een sollicitant... die een trifit in de tuin gekweekt heeft. Ja, meneer. Ja, natuurlijk. Uitstekend. We moeten bij hem komen. Uh, trifit, is dat de naam van die plant, meneer? Ja. En over een jaar of twee zullen ze de voornaamste bestaansgrond... voor deze maatschappij vormen. Hoezo? Omdat er een olie uit gewonnen wordt die tien maal beter is dan al onze tegenwoordige producten bij elkaar. Het is een kruising van talloze andere kruisingen. Twee jaar geleden is er per ongeluk een hoeveelheid zaten op drift geraakt. En sindsdien hebben wij uit verschillende tropische streken rapporten over het voorkomen daarvan gekregen. Ja? Ik ga volgende week naar Ecuador om een paar exemplaren te halen. De jouwe is de eerste melding uit een gematigd klimaat. Maar waarom het ze trifid, meneer? Heeft dat niet iets te maken met. driedelig? De jouwe heeft zeker nog niet gelopen, neem ik aan. Gelopen? Dus niet. Zodra hij tussen de 18 maanden en twee jaar oud is, trekt hij zijn drie hoofdwortels uit de grond en begint daarop te lopen. Vandaar de naam drievoetig, oftewel truffet. Maar planten lopen toch niet? Tegenwoordig wel. En uh, tussen twee haakjes, jij krijgt die baan. Maar het scheelde maar weinig, of ik was hem vlak daarop alweer kwijt. Ik holde dolblij van opwinding naar huis... en het eerste wat ik daar deed was de tuin ingaan en naar mijn trifft kijken. Ik ging op een hurken zitten en bekeek de wortels. Voor de eerste maal zag ik dat het er inderdaad drie waren. Ik begon de aarde weg te krabben met het vage idee... dat die dan misschien eerder zou gaan lopen. Opeens werd ik mij bewust dat er boven mijn hoofd iets bewoog. En meteen voelde ik een zweepslag in mijn gezicht. Toen ik weer bijkwam lag ik in een bed... De dokter stond verwonderd over me heen gebogen. Ik was de eerste mens in Engeland die door een triffit was gestoken. Hoe heb je dat kunnen overleven? Hij was nog niet helemaal rijp. Tegen de tijd dat ik weer beter was, was Walter terug uit Ecuador... met een tiental volwassen exemplaren. Hij had inmiddels al ontdekt dat de stekel die boven de kelk sweepte... een mens op slag kon doden. Er was er ook gekomen dat je de opgerolde stengel met de stekel... uit de kelk kon snijden, waarna de triffit volkomen ongevaarlijk was. Ik ben met hem naar Worthing gegaan... en daar hebben wij samen de eerste triffit-kwekerij gesticht. Enfin, jullie weten wat er de volgende paar jaar gebeurd is. Die verrekte dingen bleken zulke goede olieproducenten... dat we er steeds meer en meer gingen kweken totdat... Enfin, nu zitten we hier... Ja, maar kun je niet wat meer persoonlijke ervaringen vertellen? Hm? Per slot van rekening heb jij meer met Triffits gewerkt dan wie dan ook? Behalve Wolter dan toch altijd? Die, die begreep ze werkelijk. Ik herinner mij hoe ik s'avonds eens op een bank met hem zat te kijken... naar een akker vol met volwassen maar gekluisterde Triffiths. De zon ging net onder. Wat een herrie maken ze... Ja, ze zijn erg spraakzaam vanavond. Ik vraag me af of dat aan het weer ligt. Als het droog is, schijnen ze veel meer lawaai te maken. Praat jij ook meer als het droog is? Geloof je dan dat ze echt praten? Waarom niet? Dat is toch idioot? Planten die met elkaar praten. Je hebt vroeger ook niet willen geloven dat ze konden lopen. Dat nou, is heel iets anders. Dat kan automatisch gebeuren. Maar als ze samen praten, moeten ze over een zekere intelligentie beschikken. Is het je nooit opgevallen dat ze op het gezicht of de handen mikken bij het steken? Jawel. En vooral op de ogen. Dat is zuiver toevallig. Misschien. Misschien ook niet. Misschien proberen ze ons wel van onze voorsprong te beroven. Hm? Want ons gezichtsvermogen is de enige voorsprong die wij op hen hebben. Wat vertel je me nou? Op die planten? Stel je maar eens voor dat je blind en in je eentje op een akker lag waar een triffit stond. Wat zou er dan gebeuren? In de eerste plaats zou jij waarschijnlijk verhongeren en die trifft niet. Die kon leven van vliegen en andere insecten tot die jou gevonden had. Dan hoefde niet alleen maar wortel te schieten naast je lijk en te wachten. Dat is een prettig idee. Hier heb ik er nog een. In Afrika schijnen ze al nederzettingen te hebben omsingeld. En s'nachts alle inboorlingen gedood. Maar we hebben nooit zoiets als hersens kunnen ontdekken. Ze zijn precies als alle andere planten als je ze uit elkaar haalt. Dat neemt niet weg dat er alleen maar een of andere catastrofe hoeft te gebeuren... die het menselijk ras verzwakt. Of zij staan omgekeerd even redelijk sterker. Vooral daarbij ze niet meer snoeien om de kwaliteit te verbeteren. Ik zou niet weten wat er zou kunnen gebeuren. Waarschijnlijk niets. Maar de wetenschap experimenteert met heel vreemde dingen de laatste jaren. Neem alleen al die kunstbanen die boven ons hoofd rondtollen. Hm? Niemand weet wat die allemaal bevatten... en in hoeverre ze onder controle te houden zijn. Geloof jij dan werkelijk dat er reden is om ons zorgen te maken? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat het weinig verschil zal maken. Zolang er geld met Triffits te verdienen valt, zullen dat Triffits blijven. We zullen dit veld morgen maar eens aftappen. Dan hang jij mijn masker en handschoenen even voor me op, wil je? Ik heb me dikwijls afgevraagd wat er met hem gebeurd is. We hadden hem nu best kunnen gebruiken. Een jaar later redde hij mijn gezichtsvermogen en mijn leven... Er waren een paar exemplaren aan het onderzoeken die ongewone afwijkingen vertoonden. Eén daarvan schoot zijn stekel op mij af... en een paar minieme droppels vergif drongen door het fijne maskergaas in mijn ogen. Hij nam me onmiddellijk mee terug naar het laboratorium... en gaf mij een dosis tegengif, maar ik moest toch veertien dagen in een ziekenhuis worden opgenomen. Ze brachten me naar het St. Mary's ziekenhuis, midden in Londen. Ik lag daar een dag of tien toen de nacht van de groene flitsen aanbrak... De hele dag waren er al radioberichten opgevangen... van plaatsen op aarde waar het verschijnsel al begonnen was. Daarin werd gesproken van fantastische lichtverschijnselen hoog in de stratosfeer. En toen de avond aanbrak, stond praktisch iedereen op het dak of voor een raam... in afwachting van gratis vuurwerkshow. En nauwelijks was de duisternis gevallen... of ik hoorde overal de a's en de o's. Niet alleen van de zusters en andere patiënten, maar uit de hele stad. Ik begon het gevoel te krijgen dat er een geweldig feest werd gegeven waarvoor ik als enige geen uitnodiging had gekregen. Ja, dit is eventjes uh, pauze, zetten we nu uh, uh, de trip alsjeblieft het, het raam Sst, Ja, stop dan. Oh, wait, stop dan. je oh, niet te horen. We gaan uh, straks verder met dat vuurwerk dat Bill Mason moest missen. Tot na het nieuws.